12 uur. Dooralwegens met het NOS-journaal. Het is nog steeds zo dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland onder controle kan worden gebracht, zeggen de gezondheidsautoriteiten. Ze verwachten niet dat er hele dorpen of steden moeten worden geïsoleerd. Gisteren kregen Brabanders met een lichte verkoudheid of koorts het advies om dit weekend thuis te blijven. Maar de landelijke GGD denkt dat dat tijdelijk is en dat door de nu genomen maatregelen het virus gestopt kan worden. De Turkse president Erdogan komt maandag naar Brussel. Volgens de Duitse krant Die Welt heeft de voorzitter van de Europese raad Michel hem uitgenodigd... om over de migratiecrisis en de spanningen tussen Turkije en de EU te praten. Erdogan stelde ruim een week geleden de grens tussen zijn land en de EU open voor migranten. Griekenland houdt die nog altijd tegen. Gisteren zei Erdogan tegen de Duitse bondskanselier Merkel... dat de bestaande overeenkomst tussen Turkije en de EU niet meer goed werkt en moet worden herzien. De Poolse president Duda is akkoord gegaan met een wet... waardoor de publieke omroep 450 miljoen euro extra krijgt. Die omroep is op de hand van de conservatieve regeringspartij PiS. Die greep twee jaar geleden in bij de omroep... waarna de hoofdredactie en kritische journalisten moesten vertrekken. Critici vinden dat Duda met het extra geld... zijn eigen verkiezingscampagne financiert. Over twee maanden zijn er presidentsverkiezingen in Polen. De oppositie wilde het geld besteden aan behandelingen tegen kanker. Het is de Nederlandse tennissers dus niet gelukt... om het eindtoernooi van de Davis Cup te bereiken. De ploeg van Paul Haarhuis verloor in en van Kazachstan met 3-1. Na de eerste twee enkelspelen was de stand nog gelijk. Maar vandaag verloor Oranje eerst de dubbel... en daarna ging Robin Haase in twee sets ten onder tegen Alexander Bublik. Het weer, periode met zon, maar ook nog wel kans op een lichte bui. 8 tot 10 graden vanmiddag. Morgen is het bewolkt, zijn er periode met regen... pas later op de dag kans op wat zon... Na het weekend wisselvallig bij 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files op de A9 door een ongeluk en werkzaamheden. Van Amstelveen naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rottepolderplein. Er is een rijstrook dicht en vanaf Badhoeve Dorp zorgt dat voor 10 minuten vertraging...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 N'est donc pas échec et mat, puisqu'aussi les jeunes se mettent au scat. Bien des musicaux apprennent à jouer cool et détendu. C'est comme un nouveau phénomène, le jazz est revenu.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 La gare du Nord où ça bastonne ménages déménage. Alors, allez, viens, viens, viens, ne sois pas bégueule, tu en sentiras convaincu. On va en prendre plein la gueule, le gaz est revenu. galère et l'exode finit les disques invendus Dans le vent de toutes les modes Le jazz est revenu Et voilà qu'on le catéchise On le sanctifie, d'où Jésus Dans les sacro-saintes églises Le jazz est revenu C'est la musique qui m'inspire de Francarrés de la Abîne et combien d'autres noms j'admire le swing sur tous les coins de la planète Paré de toutes les vertus Il prend part à toutes les fêtes Il anime même Goedemiddag luisteraars, en zo openden we met een swingende Charles Aznavour... die we natuurlijk voornamelijk van zijn meer ingetogen chansons kennen. Maar in 2000 had hij een cd uitgebracht met de gelijknamige titel 2000, 2000... en daarvan draaide ik het nummer Le Jazz est Revenu. Een uh, mooie tekst met uh, kreten als... Uh, Jazz is terug, darling, volg mij voor een reis, dicht bij het Gare du Nord. En uh, we dachten dat de jazz uh, voorbij was en iedereen was onverschillig, maar de jazz is teruggekeerd. En zijn tegenstanders zijn nu helemaal in de war. Mooie teksten van Charles Navour. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vanmiddag uw muzikale gastheer. Ik heb Charles Navour gebombardeerd vanmiddag tot artiest van de middag. En op de CD Charles Navour 2000 staan nog drie jazznummers met big band begeleiding. En die komen in de loop van het programma ook voorbij. We gaan het programma nu vervolgen met een opname van het Oscar-Pietersen-trio. In 1970 heeft het trio een ruim aantal cd's opgenomen... in Duitsland, in de NPS-studio's... in Wielingen. En <coughs> het nummer wat we nu gaan draaien... komt van de cd... Another Day... met Oscar Pietersen op piano... Jiri, George Maraz op bas en Ray Price op drums. Een echte classic... I'm old-fashioned. MUZIEK En dat was Oscar Peterson met I'm Old Fashioned. We vervolgen met een prachtige opname van de zangeres Peggy Lee... begeleid door George Shearing, quintet. Uh, George Shearing die uh, op deze cd The Beauty and the Beat... wordt bijgestaan door Toets Tielemans op gitaar... Ray Alexander op vibrafoon, Carl Pruitt op bas... Ray Mosca op drums en Armando Peraza op conga. Het is een opname op Capitol uit 1959, 28 april om precies te zijn. En het heeft een erg fraaie titel. I Lost My Sugar in Salt Lake City. She done me wrong I cried my heart out In Salt Lake City The day I heard the news He left me deep in my solitude We're the Salt Lake City Blues We're the Salt Lake City Blues Peggy Lee, prachtige stemmen altijd George Shearing, de veelkunner op de piano Tijd voor wat uh, tweede nummer Big Band. Bij Asnavour hoorden we de Big Band al. We gaan nu luisteren naar uh, Count Basie. Het is een nummer wat komt van die Complete Atomic Basie. En staat, ik heb het getrokken van een verzamelaar... Uh, geheten The Best of Blue Note. Met een prachtige verzameling van hun top op die cd. Uh, de originele opname is uit, op 21 oktober 1957... En het stuk is gekiteld, The Kid from Red Bank. Count Basie. Nou, na dit Big Band geweld uh, even wat gas terugnemen. Ik heb klaarstaan een uh, prachtige opname van Kenny Burrell, de gitarist. Uh, en op deze cd uh, staan onder andere ook Stanley Turrentine, de Sax, Major Holly Jr. op bas, Bill English op drums... en Ray Barreto op Conga. Het is een opname uit 1963 gemaakt in de Van Gelder Studios in Englewood Cliffs, New Jersey, waar zoveel grote artiesten onder de bezielende leiding van Rudy Van Gelder hun uh, opnames maakten. Wij gaan luisteren van de LP Midnight Blue naar het gelijknamige nummer Midnight Blue. En dat was Kenny Burrell, gevolgd door onze jingle. Uh, zoals jullie merkten, Stanley Turrentine deed niet mee op dat nummer... maar een aantal andere nummers op deze LP Midnight Blue uh, Blaasdrijden Sterren van de Hemel. Uh, een uh, totaal ander muziekje. Uh, de Nederlandse uh, tenorsaxofonist Tom Beek... Verleden jaar heeft hij ook nog een keer of twee jaar geleden... dat is me even onschoten, heeft hij ook nog in de krocht opgetreden. Fantastische mooie toon. Uh, heeft ook zelf een aantal cd's uitgebracht. Uh, en ik ga een nummer draaien van de cd Bliss uit 2012. Het uh, is een uh, bekende Nederlandse cabaret-song. Een cabaretliedje... Uh, wat voor weer zou het zijn in Den Haag, beroemd geworden door Connie Stewart. Maar hier horen we het in de uitvoering van Tom Beek op de Noorsaks en Mike Baudet op Piano. weer zou het zijn in Den Haag. Nou, ik denk vandaag als ik hier uit het raam kijk in Zandvoort, dat het op Den Haag Scheveningen net zo mooi zal zijn als hier, met dank weer eens een keer een heerlijke zon. Het volgende wat klaar ligt op de draaitafel is uh, one, een van de grootheden uit uh, de jazz, zeker uit de naoorlogse jazz, Charlie Parker. Ik heb een uh, Heel serie van hem uh, genaamd Bird of Paradise. En dit komt van uh, disc 1 van uh, die serie waar Charlie Parker op alt wordt bijgestaan. <coughs> door Dizzy Gillespie op trompet, J.J. Johnson op trombone, Bud Powell op piano en Max Roach op drums. Voorwaar een prachtige bezetting. Uh, deze cd-serie uh, zijn allemaal nummers opgenomen in 1946 en 1947. Ze zijn redelijk digitaal bewerkt, waardoor er toch een nog wat fatsoenlijke kwaliteit uitkomt. Uh, wij gaan luisteren nu naar het nummer dexterity. Charlie Parker. Opname vond ik nog uitstekend om uh, aan te horen als je realiseert dat dat uit uh, 46 en 47 komt. Het is weer tijd voor het tweede nummer van onze ZFM jazzartiest van vandaag, Charles Aznavour. En uh, het nummer wat nu klaar staat heet La Le Swing au Corps, oftewel ze heeft de swing aan haar kont hangen. Uh, prachtige tekst in het Frans. Uh, met uh, <coughs> kreten als, uh, ze heeft de swing in haar lichaam, het ritme op haar huid, haar wangen zijn gekleurd wanneer een mistige saxofoon, altviool of tenor, fleurt met de piano. Ze vindt het mooi, echt mooi. En zo gaat Charles nog even door. Gaat u dus luisteren naar L.A. Le Swing au Corps. Le swing au corps, le rythme dans la peau. Chaque nuit, elle sort pour filer illico vers un lieu sans confort. Un humide camo, où sa balance à mort, où le jazz coule à flot, coule à flot. La garce, elle a le swing au corps. Dans la peau Et ses joues se colorent Quand un brume, un saxo Alto, bien ténor Flirte avec le piano Qui plaque des accords Elle trouve ça beau Vraiment beau La garce Le cœur en équilibre Fixant les musiciens Chaque nuit elle vibre jusqu'au petit matin Tandis que je persiste Attendant son retour Elle oublie que j'existe Le monde elle l'ignore, Elle le dit très haut La musique est son sport Et ses plus beaux cadeaux sont ses airs qu'elle adore Moderne ou bien vieux oh, Elle a le swing au corps Le rythme dans la peau dans la peau Qu'aux derniers échos des instruments sonores, qui malgré ses bravos se rangent et font le mort. Elle en a jamais trop, jamais trop. La garde. Et elle a le swing au corps le rythme dans la peau, quand la nuit se déplore. premier métro En fredonnant encore Bien qu'elle chante faux Très faux La garce Tandis que là d'attendre Je me suis endormi Elle vient me surprendre Dans la chaleur du lit, De sa peau douce et nue Elle réveille en moi nu, gourmand en sans remords, elle se coule au chaud et déploie des trésors de caresses et de mots. Dès lors, je perle nord sous ses fiévreux assauts, car même en ses rapports, elle tient le tempo, le tempo, le fire. Swing le cœur Gisant le diable au Et l'amour dans la Charles Asnavour, L.A. Le Swing au corps. Dave Brubeck kennen we natuurlijk allemaal. En is bekend geworden om allerlei prachtige interpretaties. met zijn beroemde kwartet. met Paul Desmond op Altsax. Uh, hij heeft ook een aantal uh, interessante uitstapjes gemaakt. Verleden uh, jaar in een uitzending. heb ik een keer een stuk gedraaid. voor jazz dialogues. Uh, dialogues for jazz, or, uh, jazz Combo and Orchestra. Gecomponeerd door zijn broer Howard Brubeck. En dat wordt uitgevoerd door de New York Philharmonic. onder leiding van Leonard Bernstein. En dat was inderdaad een dialoog tussen het jazzkwartet uh, en het symfonieorkest. Uh, hij heeft ook uh, een aantal opnames gemaakt. onder de titel Brubeck meets Bach. En die werden in, uh, in Duitsland gemaakt. Uh, met het kwartet uh, van Dave... dus Dave Brubeck piano... Desmond natuurlijk op Sax, Gene Wright op bas en Joe Morello op drums. Maar daar werkt ook aan mee... het Bach Collegium van München... onder leiding van Russell Lloyd. En uh, daar uh, ga ik jullie een, uit, een, een nummer uit laten horen... van die cd, Brubeck meets Bach... van een nummer wat we van het kwartet kennen... maar nu ineens toch wel anders klinkt... wanneer het in deze setting wordt uitgevoerd... Een square dance. Okay. Davis van uh, dezelfde verzamelcd van Blue Note als een paar nummers hiervoor met Kenny Burrell, The Best of Blue Note. Zoals ik al zei, staan een paar prachtige nummers op. Dit was een opname uit 1950 van uh, <coughs> Maas Davis, met onder andere J.J. Johnson op trombone, uh, Lee Connets op alt, Jerry Mulligan op bariton, John Lewis op piano. Al McKibben op en Max op Drums. Het was een compositie van Jerry Mulligan... genaamd Rocker. Een andere favoriete cd van mij... is uh, de cd van Quincy Jones... genaamd The Birth of a Band. En van die cd gaan we nu luisteren... naar Along Came Betty... Quincy Jones, along came Betty. Ik heb er iets uh, bijzonders klaar liggen. Uh, alle, jullie allemaal zullen je herinneren, neem ik aan Willem Duits met zijn muziekmozaïek op uh, zondagmorgen. Hij heeft in uh, 1997, naar aanleiding van. Het feit dat hij 35 jaar dat programma al deed op de zondagmorgen. Een uh, box met drie cd's uh, uitgegeven. En op die box uh, staan ook een aantal fantastisch mooie jazznummers. Volgende week zondag, dus niet aanstaande. Maar volgende week zondag, wanneer ik ook weer presentatie zal doen. Uh, zal ik nog wat andere jazznummers uh, daarvan uh, laten horen. Maar nu heb ik een speciale klaar liggen. Namelijk Willems vrouw, Mary altijd op de achtergrond gebleven. Maar Meri had zeker niet een onverdienstelijke stem. En uh, ik laat haar horen. Begeleid door Jean Toets Tielemans. Uh, en nog een aantal mensen. Uh, waar ik niet achter kon komen. Volgens mij is het een privéopname geweest. In de studio bij Willem Duis. In Zuid-Frankrijk in zijn huis. Waar die dacht ik ook een kleine studio had. En ik heb wel eens horen verluiden dat hij zelf ook daar aan de piano zou zitten... maar als ik lieg, dan lieg ik in commissies. Het is een leuk nummer geworden... en het heet... The Things We Did Last Summer. Er ging wat mis... Ik ik denk dat op een, een of andere manier de, uh, deze file niet goed uh, getransponeerd is. Dus die houdt u van me te goed. Ik zal proberen hem aanstaande zondag over een week weer klaar te hebben staan. Dan gaan we door met het Gene Harris kwartet. U weet, ik draai bijna altijd wel een nummer van Gene Harris. Een van mijn favoriete pianisten. Dit nummer komt van de cd Black and Blue uit 1991... Met naast Jean Harris op piano, Don Aschettel op gitaar, Luther Hughes op bass en Harold Jones op drums. Nobody knows when you're down and out. Jean Harris. Ik heb Mary toch gevonden, Mary Duits, maar we zijn op slag van het hele uur... en wachten op de nieuwsberichten. Dus die houdt u van mij in het tweede uur te goed. We gaan voor de laatste seconde eruit... met een nummer van Julie London, Cry Me a River...